3 uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. De concentraties radioactiviteit rond de kerncentrale Fukushima in Japan zijn de afgelopen uren sterk afgenomen. Dat zegt het Internationaal Atoomenergieagentschap op basis van Japanse cijfers. De wind speelt daarbij een positieve rol. Door de windrichting worden de radioactieve stoffen richting zee geblazen. Dat is ook goed nieuws voor de inwoners van Tokio, dat op zo'n 300 kilometer ten zuiden van de kerncentrale ligt. In de miljoenenstad werden vandaag verhoogde concentraties radioactiviteit gemeten... maar inmiddels is dat minder geworden. Volgens de autoriteiten is er geen gevaar voor de volksgezondheid. In Japan zijn er nog altijd naschokken van de aardbeving van vrijdag. Vanmiddag was er in het oosten van het land een aardbeving... met een kracht van 6,0 op de schaal van Richter. Het is nog onduidelijk wat de gevolgen zijn. De Japanse premier Kan leverde vandaag harde kritiek op het energiebedrijf... dat de kerncentrale Fukushima beheert. Dan zei dat hij slecht wordt geïnformeerd. Pas een uur nadat de televisie melding had gemaakt van een explosie in een kernreactor werd de premier op de hoogte gesteld. In het rampgebied in Japan worden geen Nederlanders meer vermist. Het ministerie van Buitenlandse Zaken wist van 50 Nederlanders die in het gebied zaten en die hebben zich intussen allemaal gemeld. Minister Rosenthal zei in de Tweede Kamer dat er een scherp reisadvies is.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 helemaal niet in Japan waren. De gemeente Dordrecht is niet aansprakelijk... voor schade aan de houten funderingen van huizen in de gemeente. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag in hoge beroep bepaald. De schade aan de houten paden ontstond door dalend grondwater. Als funderingspalen droog komen te staan, ontstaat paalrot. Een aantal huiseigenaren achter de gemeente Dordrecht... verantwoordelijk voor de daling van het grondwater... en vindt dat de gemeente eerder had moeten waarschuwen. Het gerechtshof vindt dat de gemeente, met de kennis die ze toen had de problemen adequaat heeft aangepakt. Het weer in het noorden bewolkt. In de rest van het land is het overwegend zonnig. Het is een graad of 15. Morgen meer bewolking, dan wordt het 11 graden. ANRB-verkeersinformatie. Ah, nee, op de A16 van Breda naar Rotterdam... staat file tussen Ridderkerk en de Van Brien Noordbrug 4 kilometer op de parallelbaan. Door een auto met pech is de linkerrijnstrook dicht. Naar het zuiden op diezelfde A16 voor de Van Brien Noordbrug 2 kilometer ook op de parallelbaan. Maar daar zijn de rijstroken weer open. Daar stond namelijk ook een wagen met pech. k 73 van Maasbracht naar Nijmegen voor de Roertunnel 3 kilometer. En dat komt door een ongeluk.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 Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Thijs van den Brink en Elsbert Grütke. Goedemiddag, fijn dat u luistert naar Dit is de Dag... met dit half uur een reportage over een eventuele nieuwe kerncentrale in Borselen. En straks gaat in onze opinie Marco Pastors van Leefbaar Rotterdam... een appeltje schillen met iemand, Marco, met wie wil jij gaan praten? Ja, uh, met Kirin Eijkman. En wie uh... is dat? De voorzitter van het Nederlands Juristencomité voor de Mensenrechten. Waar gaan jullie het over hebben? We gaan het hebben over uh, een idee van de korpschef in Rotterdam, Frank Pauw... om uh, een DNA-bank voor alle Nederlanders in te voeren... om uh, misdrijven makkelijker te kunnen oplossen. Oké, okay, dat straks. Maar eerst gaan we naar Japan via de studio, niet hoefst, want hier is Bert van Sloten weer binnengekomen. Bert, goedemiddag. Goedemiddag, Thijs. Je bent niet alleen? Nee, ik heb Bart Kamphuis meegenomen... want we moeten het nu eventjes ook hebben over Wall Street. De beurzen, vanochtend was het natuurlijk al bekend... dat zowel de beurs in uh, Tokio in Japan zelf uh, voorslagen slagen was gesloten. De beursopeningen in Europa waren ook behoorlijk aan de negatieve kant. Wall Street is nu geopend, Bart. En Wall Street laat ook waarschijnlijk een dikke min zien. Ja, de handel is daar net begonnen. En je ziet daar in de eerste handelsuren dat de Dow Jones Index... Uh, met uh, drie, 281 punten is gedaald tot een niveau van 11.645. Oftewel in procenten een daling van 2,2 procent. Dat komt ongeveer overeen met het Europese beeld. Alhoewel het hier eigenlijk nog wat, uh, wat, wat zwaarder doortikt. De AEX op dit moment, 345 punten, verlies van 3,18 procent. Londen, min 2,3 procent. Parijs, min 3,8 procent. En uh, Duitsland, uh, Frankfurt, spant de kroon met een min van 4,8 procent. En waarom dat heeft dat, springt dat eruit? Dat heeft alles te maken met de grote energiebedrijven daar... die flink doortikken in die beursindex, in dat gewogen gemiddelde. En die grote energiebedrijven, denk bijvoorbeeld aan E.ON... die krijgen nu zware klappen als gevolg van de hele discussie... over kernenergie in Duitsland. En de openingen in Amerika, die beloven dus ook niet veel goed. Maar dat valt toch relatief nog mee, 2,5 procent? Ja, maar goed, het is wel weer een tweede dag van daling... En uh, de, de beweging die je daar ziet... het is eigenlijk ook eenzelfde beweging als in Europa... is dat beleggers uit aandelen vluchten... Uh, en uh, juist gaan beleggen nu in obligaties... die als uh, minder uh, risicovol uh, worden beoordeeld. En vluchten ze dan ook weer in goud? Uh, ik denk het wel, want uh, ja, alles wat op dit moment... minder risico's in zich draagt dan aandelen... is op dit moment aantrekkelijk voor uh, beleggers. Goed, weg van het risico. We hebben geen laatste nieuws uh, over de, de metingen, de stralingsniveaus... waar we het uh, eerder over hadden uh, gehad. Maar het laatste nieuws is in ieder geval dat dat de goede kant op gaat. Althans, dat het dus afneemt. Wel nog kleine berichtjes als uh, afgelastingen. Uh, dat de MotoGP, de, het is een uh, grote wedstrijd daar zo in Japan... Ook niet, uh, ook niet doorgaat. En dat het dodental, maar dat zal niemand verbazen aan het oplopen is verder, want er worden steeds meer... Ja, lijken gewoon ontdekt overal. En wat je dan ziet, is uh, de reddingswerkers die gaan... Uh auto voor auto bijvoorbeeld af, huis voor huis af. En elk huis wat ze hebben onderzocht, dat markeren ze... met een soort spuitbus, zetten ze een soort teken op... dat wij zijn hier geweest, zodat volgende reddingsploegen... Uh, dan mm. weten van dat is mm. al onderzocht. Maar goed, dat doodentaal uh, loopt verder verderop. Ja, en later vanmiddag hebben we ook nog de belangrijke persconferentie in Wenen. Dat zal zo rond half vijf zijn, de laatste berichten... zal dat nu uh, gaan okay. uh, plaatsvinden. Wij hopen straks nog, uh, of bij jullie of bij de VPRO... nog met wat mensen te kunnen praten die op dit moment... nog in of net aan de rand van het ramp... Dank je wel, Bert van Sloten. Met de dreigende meltdown in Japan... leidt ook in Nederland de discussie over kerncentrales op. Er is een nieuwe generatie kerncentrales op komst. De problemen op dit moment in Japan kunnen zich dan niet meer voordoen. Maar de plannen voor een nieuwe centrale in Borstelen... zijn al gebaseerd op de oude techniek. Kan het kabinet dus niet beter wachten... tot die nieuwe generatie gebouwd kan worden? Bij Fukushima 1 is straling gemeten... die gevaarlijk kan zijn voor de gezondheid. In drie reactoren wordt nu zeewater gepompt om een meltdown te voorkomen. De temperatuur kan opgezien tot over 1200 graden. De temperatuur is het genoeg om de fuelrots te melden. Dit is een serious business. Door de kernramp in Japan ligt kernenergie wereldwijd weer onder vuur. Ook in Zeeland groeit de bezorgdheid. Ja, de hele kernenergie dat is... Uh, ja. Er gebeurt er wat met z'n ding, dan ligt het bij de hele Nederland plat. Dat zei jij een wel gezien. Wij vragen vandaag uh, de kijkers en luisteraars van Omroepstel op onze site... voelt u zich na de berichten over de Japanse kerncentrale... nog wel veilig met een eigen centrale, dus in onze eigen omgeving. Tot nu toe zegt bijna twee derde van de stemmers dat ze zich veilig voelen. Maar ruim een derde heeft dat gevoel dus niet. Het is eenzelfde vraag, drie jaar geleden stelden we me ook al. En toen zei dertien, dus een hele kleine groep zich onveilig te voelen... door de aanwezigheid van Borselen. En nu is dat aantal dus al gestegen naar ruim een derde kerncentrales zijn niet veilig, zo blijkt maar weer. Na de ramp in Harrisburg en Tschernobyl... is dit de derde keer dat de kern van een reactor aan het smelten is. En dat is het ergste wat er mis kan gaan met een kernreactor. Het ongeluk in Tsjernobyl leidde in ons land... tot heftige demonstraties en discussies over kernenergie. wat Ik ben gewoon tegenstander van kernenergie. We hebben het niet nodig, niet wenselijk. We kunnen betere dingen doen. De anti-kernenergiebeweging eiste dat de twee Nederlandse centrales in Borselen en Dodewaard dicht moesten. De kerncentrale in Dodewaard ging ook dicht. Ook die in Borselen zou een keer dicht moeten, zo vond de politiek. Totdat de stemming een jaar of zes geleden omsloeg en kernenergie weer de wind in de zeilen kreeg. Kernenergie moet een serieuze optie zijn voor, om de problemen op te lossen... die te maken hebben met klimaat en met de energievoorziening van ons land. Het is ook heel veilig met de nieuwe kerncentrales. En eh, je moet ook een beetje voor je energie onafhankelijk zijn van andere landen. Het nieuwe kabinet wil voor het eerst sinds 40 jaar een nieuwe kerncentrale laten bouwen. In Borselen, naast de centrale die er al staat. Het wordt er een van het gangbare type. Dus met een kern die, als het goed misgaat, kan smelten. En dat terwijl er intussen al een nieuw type kernreactor ontwikkeld wordt. Een zogenaamd inherent veilige reactor die niet kan smelten. Rob Kouwveld, emeritus hoogleraar energievoorziening aan de TU Delft. Dat is een, een compleet ander ontwerp voor uh, energiecentrales. De splijtstof is uh, niet zoals bij de conventionele centrales in splijtstof... opgeborgen, maar in kogels, in bollen. Bollen met een diameter van 10 à 15 centimeter... En de essentie daarvan is dat de oppervlakte-inhoudsverhouding van die bollen zodanig is... dat ook als er geen koeling plaatsvindt, de bollen nooit boven een maximaal bereikbare temperatuur kunnen komen. Dat betekent dat zo'n kerncentrale inherent veilig is. Hij blijft altijd, ook al valt de koeling weg, beneden een bepaalde grenstemperatuur. Uh, zijn zulke centrales al in aanbouw ergens op de wereld? Ja, die zijn al gebouwd. Die zijn in Duitsland gebouwd, die zijn in Japan gebouwd... In Japan is het een experimentele centrale waarmee gewerkt wordt. En daarmee is ook bewezen, aangetoond, dat hij inderdaad veilig is. Hij staat in Tokio. Het is een experimentele centrale. En die zit in een onderzoeksprogramma. Dan lijkt het me dat als wij in Nederland een nieuwe centrale willen bouwen in Borselen... dan moeten we zo'n reactor bouwen. Dat zou, dat zou beter zijn, maar zover zijn we nog niet. De, de, de centrale is nog niet uitontwikkeld. Daar wordt nog onderzoek aan gedaan. Ook in Petten wordt er onderzoek aan gedaan. We moeten daar nog even op wachten. Als we nog even wachten, kunnen we dus zo'n nieuwe kerncentrale bouwen... die niet kan smelten. En die tijd hebben we. Want volgens energiespecialist Wim Turkenburg van de Universiteit Utrecht... hebben we de komende 10 tot 20 jaar genoeg stroom. De vraag naar stroom, dat zou uh, zo'n 20 procent kunnen toenemen. Dat betekent dat we dan misschien een piekvraag hebben van zo'n 19.000 megawatt... Uh, en als je daar dus betrouwbaar stroom wilt produceren, dan zou je in Nederland uh, zo'n 24.000, 25.000 megawatt opgesteld vermogen moeten hebben. Nou, met de plannen die er nu liggen, gaan we veel meer bouwen dan wat ik net noemde, dat getal van die 24.000, 25.000 uh, megawatt. Ik vrees dat met alle plannen die er nu zijn, dat er toch ook wel een overcapaciteit uh, gaat ontstaan. Als je puur kijkt naar uh, zeg maar de komende 10, 20 jaar... naar de zekerheid van de elektriciteitsvoorziening... dan heb je die kerncentrale niet nodig. Kortom, die nieuwe kerncentrale in Borselen die we willen bouwen... maar die niet 100% veilig is, daar kunnen we nog rustig even mee wachten. Een bijdrage van verslaggever Peter Siebe. Naar aanleiding van deze reportage sprak hij ook met CDA-kamerlid Ad Koppian en hij vroeg hem of het CDA toch niet wil wachten op deze nieuwe generatie centrales. Kijk, in onze eerste reactie op de gebeurtenissen in Japan hebben we ook gezegd dat de ervaringen die nu in Japan worden opgedaan natuurlijk moeten worden meegenomen bij de definitieve besluitvorming rond de realisatie van een tweede kerncentrale bij Borselen. Net zoals iedereen zijn we natuurlijk wel heel erg geschrokken van wat er in Japan is gebeurd. Tegelijkertijd moeten we ook wel beseffen dat de omstandigheden in Japan wel anders zijn dan bij ons. Japan is een gebied wat aardbevingsgevoelig is, dat weet men ook. Het ligt op een breukvlak. Daarnaast vinden er in Japan vaker tsunamis plaats, die vinden niet bij ons plaats. Dus dat zijn allemaal regionale omstandigheden die niet hetzelfde zijn als in Nederland. Maar natuurlijk moeten wij wel leren van de ervaringen in Japan om ook in Nederland te zorgen dat de meest veilige kerncentrales gerealiseerd worden. De stemming onder de CDA's in Zeeland, is dat aan het veranderen nu het ongeluk in Japan zich ontvouwt? Nou, in Zeeland is er altijd een breed draagvlak geweest voor uh, kernenergie en ook voor de kerncentrale in, in Borselen. Dat is ook de reden waarom uh, er ook vaak gekozen wordt uh, voor Borselen. omdat het ook gedragen wordt door de lokale bevolking. Maar natuurlijk ook Zeeuwen zien wat er allemaal in Japan gebeurt en schrikken daarvan. Dus uh, dit geeft natuurlijk bij iedereen uh, bezorgdheid en, en voor ons denk ik ook als, als politiek een extra uh, verantwoordelijkheid om te zorgen dat we heel zorgvuldige besluiten nemen. Zou so toch niet goed zijn om met die bouw van die nieuwe centrale nog even te wachten... en eens te kijken of die vierde generatie, die inherent veilig is... of die toch niet dan in Borselen kan komen? Ja, het is de vraag uh, hoe lang je daarop zou moeten wachten. Uh, we weten dat de, de kerncentrale zoals die nu uh, wordt uh, voorbereid, eventueel uh, in Borselen... dat die uh, ook behoort tot de nieuwste kerncentrales die er zijn... Uh, met bewezen technologie... Uh, ook het meest veilig, wat er op dit moment ook uh, mogelijk is. Uh, dus in die zin is het even de vraag of je met wachten nu zoveel uh, meer wint. Het klinkt alsof het CDA toch gewoon vindt dat de plannen wel moeten doorgaan. Nou ja, maar wel lerende van hetgeen er nu in Japan gebeurt... en dat ook uh, betrekken bij onze definitieve besluitvorming. Uh, maar uh, niet op dit moment uh, verzeild raken in paniekreacties... daar is nu ook weer geen reden voor. Gaat u die, die vierde generatie, van dat type zijn er al een paar gebouwd... onder andere in Tokio, gaat u dat wel meenemen in uw heroverweging als CDA? Nou ja, wij krijgen natuurlijk nog een debat eind deze maand met de minister... over uh, zijn brief die hij uh, over uh, dit onderwerp heeft uh, geschreven aan de Kamer. En dan kan ik me voorstellen dat dit soort vragen ook aan de, aan de orde komen. Maar vooralsnog hebben wij wel uh, vertrouwen in uh, de plannen... zoals die uh, tot nu toe zijn uh, gemaakt voor borstelen. Maar we vinden echt dat we rekening moeten houden... met alles wat er nu in Japan uh, gebeurt. En we moeten kijken wat we daarvan kunnen leren in Nederland. Zij CDA-Kamerlid Ad Koppian tegen verslaggever Peter Siebe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 tula van Ruben Hein er is nieuws uit Japan van sloten. Ja, want de Tokyo Electric Power... dat is de elektriciteitsmaatschappij die de eigenaar is van die kerncentrales... heeft bekendgemaakt dat het leger ingezet wordt... en de legerhelikopters, en dat is van belang... want die legerhelikopters gaan dan vanuit de lucht op die centrales... gaan ze water gooien. En dat is het belangrijkste probleem op dit moment. Het moet afgekoeld worden, er moet heel veel water bij. Koelstof, koelvloeistof eigenlijk. En dat komt dus via die helikopters. Overigens, het is ook de bedoeling dat de Amerikanen daarbij gaan helpen... En die helikopters die je misschien wel kent gewoon als er branden zijn... gewoon in het tuingebied okay. bijvoorbeeld in Nederland. Zo moet je het ongeveer voorstellen. En voorkomt het dan ook dat er dan wolken wegdrijven... als je op dat moment daar uh, water op gooit? Nou, het is vooral de bedoeling dat het, dat het afkoelt. En uh, op het moment dat het afgekoeld is... Ja, dan zijn de problemen nog veel minder uh, dan uh, ze op dit moment het geval zijn. Dank je wel, Bert. Wie nee, schilder er vandaag ons appeltje? En dat is vandaag Marco Pastors, Pastors van Leefbaar Rotterdam. Marco, jij wilt het hebben over het voorstel om een DNA-databank in te stellen... waar het DNA van alle Nederlanders in is opgeslagen. En laat me raden, dat vind je wel een goed idee. Ja, <laughs> het is zeker een goed idee. Het is ook nog van de korpschef in Rotterdam en hij heeft dat gezegd in een interview met de krant van Leefbare Rotterdam, die deze week weer gratis dus huis aan huis in heel Rotterdam wordt verspreid. Nou, genoeg reclame nu. Wat zijn jouw argumenten om het eens te zijn met die korpschef... om zo'n databank in te stellen? Nou, het is duidelijk. Hè? Die korpschef die zit in een wereld uh, waarin er wordt gezegd... ja, die politie pakken die wel genoeg uh, criminelen. He, de pakkans is een van de grote problemen in onze samenleving. Dat het veel te makkelijk is om met een, uh, na het plegen van een misdaad... uit de handen van de politie te blijven. En dit is een hele goede oplossing om die pakkans te vergroten. Dus een goed idee. Nou wil je daarover een appeltje schillen met iemand? Met ja. Quirine Eijkman. En waarom wil je met haar een appeltje schillen? Ja, zij schijnt uh, tegen te zijn. En ik heb uh, vanochtend uh, tegen jullie gezegd... Uh, zoek maar iemand die tegen is en dan gaan we aan de slag. Oké, okay. goedemiddag mevrouw Eijkman. Goedemiddag. U bent van het Nederlands Juristencomité voor de Mensenrechten... en u bent tegen een DNA-databank waar alle Nederlanders in staan. Uh, ja, nee, dat klopt zeker. En het gaat ook om, uh, om de effectiviteit. Ik vraag uh, me ten eerste af of de effectiviteit uh, wel om, omhoog gaat. Zeg maar, je pakt ons wel meer pas het over heeft. En het gaat ook ja, over de legitimiteit. Uh, het is eigenlijk de overheid, uh, zegt dan eigenlijk iedereen is verdacht. Terwijl nu de wet zo is dat je met veroordeling van zijn voor vier jaar... maar een voor vijf waar vier jaar straf op staat. En dan is het proportioneel. Marco? Ja, kijk, de uitvoerbaarheid is een tweede stap. Hè. Laten we het eerst hebben over uh, of het uh, uh, principieel uh, aanvaardbaar is... dat we het op deze manier doen. Hè. Dat is eigenlijk het tweede argument van uh, uh, mevrouw. Die zegt iedereen is verdacht. Uh, maar dat, dat is eigenlijk een soort draai eraan geven. Want op het moment dat er ergens een misduid, misdaad wordt gepleegd... dan wil de politie en iedereen eigenlijk weten... wie is er de afgelopen dagen in de buurt uh, van de plek des onheils uh, geweest. En in die zin is inderdaad iedereen die op die plek is geweest... Uh, is verdacht. Hè? Dat wordt in de eerste plaats vastgelegd met uh, mobiele telefoons... bijvoorbeeld die nog aanstaan. Hè? Dat, uh, dat kan allemaal inmiddels. Maar waarom zou je ook niet op zoek gaan uh, naar, uh, naar DNA-materiaal? Mevrouw Eickman? Ja, ik denk dat het de omgekeerde wereld is. Ik denk dat je dan eigenlijk zegt... alle 16 miljoen Nederlanders zijn bijvoorbeeld verdacht. En de mensen die daar in de buurt waren... moeten dan maar bewijzen dat het niet zo is. Geen techniek is veilloos. Deze wet, De huidige wet zeg maar voor DNA, een databank, komt uit 2005. Het Nederlands Forensisch Instituut is nog steeds bezig... met al die mensen die al veroordeeld zijn. Want zijn er, er zitten nu 100.000 mensen in. Er zijn grote achterstanden. En in deze tijden van bezuinigingen vraag ik me wel af... of we nou weer weer zo'n groot project moeten beginnen. Ja. Net zoals de vingerafdrukken, uh, waar toch heel veel kritiek op is. Ook van om redenen vanuit de staatsveiligheid bijvoorbeeld. Ja. kan gehackt worden. Maar het principiële punt is, is, is voor mij zeg maar, heel erg belangrijk. De privacy is belangrijk en de onschuldpresumptie moet niet onder druk worden ja. gezet. Maar er zijn dus eigenlijk praktische problemen, zegt u, en principiële problemen. Nog even over dat principiële probleem, Marco. Het is natuurlijk wel verschil of je alle Nederlanders in zo'n databank hebt... of gewoon dat er een paar mensen in de buurt van een bepaald misdrijf in de picture komen. Ja, precies. Alleen je weet van tevoren natuurlijk niet uh, wie van die, uh, van die inwoners van Nederland... het zijn natuurlijk niet alleen Nederlanders, maar ook een heleboel uh, buitenlanders uh, die zich hier uh, bevinden. Uh, je, je weet van tevoren natuurlijk niet wie dat zijn... Uh, maar daarom is het juist goed om er zoveel mogelijk uh, vast te leggen. En wat mij betreft kunnen mensen boven de 65... Uh, die kunnen achteraan in de rij staan... en kinderen tot, uh, tot de 16 of tot de 12 in ieder geval... die hoeven voorlopig ook niet. Maar het lijkt mij wel een goed idee. En, en daar, dat zou ik graag toch willen bepleiten. Uh, om zoveel mogelijk mensen in die... Uh, databank uh, te hebben, uh, juist omdat je er da dan voor kunt zorgen... dat ook uh, eerder schuldigen worden gepakt. Hè? Want er zijn natuurlijk ook heel veel voorbeelden... met de Putterse moordzaak en ga zo maar door... dat er eerst uh, de verkeerde mensen worden ja. opgepakt. En pas na DNA-materiaal wat wordt afgenomen, uh, wordt de goede gepakt. Nou, ik zou die stap graag over willen ja. slaan. mevrouw Eikman, zo meteen over de praktische bezwaren... maar nu dit principiële punt. Het, het wordt eerlijker, zegt meneer Pastors in feite... Ja, ik denk het dus niet, want er is geen magisch middel. Uh, er is natuurlijk een, uh, criminelen zijn ook niet achterlijk. Dus ik bedoel, uh, er, is, er is nog steeds een risico dat mensen hun DNA ergens achterlaten... ...dat die uh, daardoor veroordeeld worden. Jij moet eigenlijk gaan bewijzen dat je niet schuldig bent. En dat bedoel ik met dat, die onschuldspresumptie. Echt een fundamenteel grondweg, een eerlijk proces dat die eigenlijk op zijn kop wordt gezet. Ja, de politie mag een inbreuk maken op privacy... ...maar dan moet er wel een redelijk vermoeden zijn dat jij... Maar... Uh, betrokken mensen zijn. Ja, maar, mevrouw, die, die onschuldpresumptie, hoe zit dat dan met uh, mobiele telefoonverkeer... wat een half jaar lang uh, wordt uh, bewaard? Hoe zit het met uh, de, de kentekens van auto's die Rotterdam in en uit rijden... Uh, die maandenlang uh, worden uh, bewaard? Uh, dat gebeurt toch ook? Waarom zou dat hier precies dan niet kunnen? Ja, maar dat, dat is een argument van... de. Van, van, ja, van, ja, dus, dus is het goed. Kijk, er zijn wel degelijk wetgevingen wel op basis waarvan je die kentekens mag inzien. Die worden opgeslagen, maar dan mag de politie niet zomaar in. En je krijgt ook iets dat heet function creep. Nu wordt het voor strafbare feiten gebruikt. Maar wie zegt straks niet dat het in Rotterdam ook gebruikt wordt voor andere dingen. Zoals die sociale brigades bijvoorbeeld. Ik dus het is best wel een risico. Ja. En er zijn ook heel veel mensen die dezelfde bezwaren maken tegen de opslag van die vingerafdrukken uh, in, in een centrale database. En daar wordt nu zelfs de Tweede Kamer komt daar in ja. opstand tegen. Even, even nog over wat u ook aanstipt, mevrouw Eikman, namelijk de praktische kant van de zaak, uh, Mark Pastors. Dat is natuurlijk ook de vraag: kan de overheid dat dan wel aan? Is dat allemaal wat te organiseren? Nou ja, de, de overheid en uitvoering ben zelf ook organisatieadviseur. Dat is uh, een van de zwakke plekken. Inderdaad, daar heeft mevrouw uh, een punt. Uh, maar ik zou dan zeggen, laat dat niet het argument zijn om daders ongestraft weg te laten gaan en zorg dat je die uitvoering uh, uh, regelt. Uh, maar laten we wel wezen, eerst moet de principiële discussie worden gevoerd of je het aanvaardbaar vindt dat dit gebeurt. En dan gaan we daarna eens kijken uh, ho hoe ingewikkeld de uitvoering is. En dat kan eventuele reden zijn om het niet te doen, maar hm. ik zou het wel graag in twee delen ja. willen doen. Mevrouw Ekman, bent u het daarmee eens? Uh, nou, ik, ja, ik denk wel, ik ben het mee eens dat de principiële of de grondrechtelijke discussie het belangrijkste is. Dat is de vraag is in wat voor samenleving willen wij lezen? Leven een samenleving die de rechtsstaat uh, beschermt of de surveillance society waar iedereen bijvoorbeeld verdacht is en in de gaten wordt gehouden door de overheid. En ik denk dat dat toch een kwalijke zaak is. En ik denk eigenlijk dat goede burgers niet gestraft moeten worden omdat een klein percentage mensen strafbare feiten uh, pleegt. Het gaat ook om het vertrouwen die burgers hebben in de politiek. En uh, ik denk uh, dat dat ook belangrijk is voor, voor iemand ja. uh, als meer Pastors op lokaal niveau. Dat niet bijvoorbeeld iedereen het gevoel heeft dat hij verdacht is. Okay, laatste ja. woord van Marco Pastors. Uh, maar daarom kom ik ook met dit soort ideeën. Er zijn heel veel mensen die vinden dat er gewoon veel te, veel te veel boeven los rondlopen. En dit helpt om dat te doen. En ik hoop dat mensen daardoor weer vertrouwen krijgen in de politiek. Dat in ieder geval die discussie op een zuivere manier wordt gevoerd. En dat er niet met allerlei argumenten van uitvoerbaarheid in eerste instantie al wordt geschermd. Okay. We gaan het hierbij laten. Hartelijk dank Marco Pastors en Quirine Eikman. Uh, we hebben nog een toetje te goed van het uh, talkshowuur. Namelijk uh, het gedicht van Hans Kloos. Die was even niet bereikbaar. Maar is inmiddels aan de lijn. Goedemiddag Hans. Goedemiddag. Uh, de gasten waar je over gaat praten zijn er niet meer. Maar wij willen het graag horen wat je hebt gemaakt. Oké, okay. komt ie. Het Japanse dolfijntje. Nou, het water tilde ons op. En toen was iedereen weg. Mama, papa, opa. Van de spikkelneus en scheef in mijn neef. En toen rook de zee zomaar het land op en zag ik die gevaarlijke landvissen in hun boten op wielen, maar ook vierkante losdrijvende planten, rechthoekige rotsen die over de bodem schoven. Een hele lange sidderaal sloeg tegen me aan en nu kan ik de uitgang niet vinden in deze baai. Hij is heel klein met gladde rechte muren. Op de bodem ligt een bordje verboden het gras te betreden. Met twee groene wielbootjes ernaast. Popoe heeft hier in al haar verhalen nooit over verteld, hoor. Er drijven ook van die landvissen. Maar die kunnen niet zwemmen, denk ik, want ze bewegen niet. Eentje heeft een vierkante steen in met een klein rood koraaltje dat steeds heel hard oplicht. Lekker wel staat erop. Weet u of de zee nog terugkomt? Mooi gedicht, Hans. We zetten het op onze website. Dit is de dag Nu Daar is het later vandaag terug te lezen. Het gedicht van Hans Kloos. Dankjewel. Dit is de dag zit erop voor vandaag zometeen na het nieuws van half vier de villa. VPRO met Alice de Bruin. Goedemiddag Alice, jullie gaan natuurlijk over Japan hebben. Maar wat doen jullie verder nog? Ja, veel politiek natuurlijk vandaag, want we zitten in Den Haag. En eh, daar is ook gesproken over Japan. Daar gaan we het straks over hebben. En zometeen wordt hier door de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid... het rapport i-overheid gepresenteerd. Wat is dat nou, i-overheid? Nou, dat heeft alles te maken met het elektronisch patiëntendossier. Daar wordt trouwens ook over gesproken hier in de Eerste Kamer vandaag. De kentekenregistratie. Biometrisch paspoort, al dat soort zaken. moeten we daar eigenlijk wel zo blij mee zijn? Daar gaan we zo meteen over praten. En dat alles na het nieuws met Gert Kluk. Radio 1. Het NOS-journaal. Opstandelingen en burgers ontvluchten volgens ooggetuigen de Libische stad Asdjabia. na zware bombardementen door de troepen van de Libische leider Gaddafi. Volgens de Libische staatstelevisie hebben de regeringstroepen de stad helemaal in handen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 ANWB verkeersinformatie: File staan op de A10 West naar Zaanstad bij de Koentunnel 4 kilometer. A20 naar Gouda bij Moordrecht 3. En A73 richting Nijmegen voor de Roertunnel 3. Na een ongeluk is daar de rechterrijstrook dicht. Dit is Radio 1. VPRO. Villa VPRO. Tesselblok. En alles te Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO, live vanuit Den Haag, vanaf het Binnenhof. Dus u begrijpt, u kunt dit uur veel politieke nieuws en achtergrond van ons verwachten. Maar we gaan nu eerst naar collega Bert van Sloten van de NOS met het laatste nieuws over Japan. Bert. Ja, de stralingsniveaus die uh, nemen toch overal uh, af. Dat is inderdaad het, uh, het laatste nieuws. Het laatste nieuws is verder dat er ook uh, vrij recent een aardbeving uh, weer is geweest. Weer zo'n naschok. Daar zagen we beelden van, van onder andere de studio in uh, Japan die weer helemaal aan het uh, trillen was. Mm -hmm. En uh, voor de rest van het nieuws gaan we even praten met Kjeld Duits, die uh, in het gebied is. Of Kjeld, ben je er net uit? Waar zit je precies? Ik zit op het ogenblik in de prefectuur Yamagata. Dat ligt uh, naast uh, veel van de prefecturen die getroffen zijn door de aardbeving. Dus ik ben op het ogenblik even het rampgebied uit. Want dus... ik had namelijk geen benzine meer voor de auto. Uh, al de benzine is op. Ik heb overigens nog steeds geen benzine. Er is nergens meer benzine te krijgen. Nee, dat is het grote probleem op dit moment uh, voor iedereen in Japan... Is... dat er benzine op is. Ja, uh, zeker in deze regio. Want de benzine komt binnen via Sendai, de haven van Sendai. En uh, het hele gebied, zeg maar, ten noorden van Tokio... Um, um, heeft helemaal geen benzine meer. Dus het ontregelt uh, het werk, het verkeer... En het maakt het ook moeilijker om uh, goederen het uh, rampengebied in te krijgen. Ja. Het is echt onvoorstelbaar hoe groot het probleem is. Nee. Ik ben vandaag bij meer dan 50 benzinepompstations geweest. En geen van hen had benzine. Ja. Even terug naar het uh, rampgebied. Uh, beschrijf nog eens eventjes wat heb jij daar gezien Want jij bent een van de laatste die daaruit is gekomen. Ja, de situatie is natuurlijk nog steeds uh, hetzelfde. Men is nog steeds... Uh, op zoek toch nog naar overlevenden En verrassend is dat er vandaag toch weer een overlevende werd gevonden. Een oudere vrouw die eh, werd gevonden in een huis dat door de tsunami zee was ingenomen en daarna weer terugspoelde naar land. En, en ze is heel zwak het huis uitgehaald, maar ze leeft en is in relatief goede conditie. En een groot probleem is uh, voedsel en uh, water. Er zijn uh, bepaalde plekken in het randgebied die nog altijd toch wel moeilijk te bereiken zijn. Uh, vooral, vooral een plek op een, op een schiereiland dicht bij Sendai. En daar zijn enkele geïsoleerde, redelijk geïsoleerde dorpen waar men nog onvoldoende voedsel en uh, drinkwater heeft. En um, er zijn zelfs in Sendai zelfs uh, zelf. ...evacuatiecentra waar het eten niet goed binnenkomt. Ik heb gepraat met iemand die in een school een evacuatiecentrum heeft opgezet... ...in het centrum van uh, uh, uh, Sendai. En hij stelde me dat de communicatie vreselijk slecht verloopt met de overheid. Um, heel moeilijk uh, betrouwbare informatie te ontvangen, zei hij... En uh, de reden daarvoor noemt hij uh, incompetentie. Nee. Uh, mensen die het doen zijn niet competent voor. Nee, dat is een klacht die we ook inderdaad meer horen. Ook onder andere van de burgemeester in het getroffen gebied bij die kerncentrales. Kjeld, dankjewel voor dit moment. Ik noem het kerncentrales al. Kjeld zit daar buiten dat gebied. De laatste informatie over die kerncentrales... en over met name de radioactiviteit, die krijgen we over ongeveer een uur. Want het Internationaal Atoomagentschap gaat dan een persconferentie houden. Dus over ongeveer een uur melden we ons weer Goed, op Bert. deze zender. Bert van Sloten, dankjewel. je over een klein half uur dan presenteert de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid het rapport i-overheid. Dat gebeurt hier vlakbij in Nieuwspoort. Ja, i-overheid, letterlijk eigenlijk informatieoverheid. Althans, dat hebben Tess van Dijk er een beetje van gemaakt. Dat zal het ook wel zijn. Een overheid die eigenlijk alles van ons weet... en dat dan ook nog eens digitaal heeft vastgelegd. En dan gaat het bijvoorbeeld over het elektronische patiëntendossier. Kentekenregistratie, biometrisch paspoort. Dat zijn zaken waar we vaak wat over lezen in de kranten... en horen op radio en tv. We kunnen nog wel even doorgaan. Maar een van de auteurs zit hier. Dat is Corine Prins, is hoogleraar recht en informatisering in Tilburg. Goedemiddag. Goedemiddag. U gaat zo meteen dat rapport uh, presenteren. En ja, wij krijgen dan gelijk als je dat leest, dat rapport. Uh, we hebben niet het hele rapport hè? gelezen, de samenvatting. Maar dan toch, dan heb je zoiets van, het is een beetje Big Brother. Hè? Dat is de eerste associatie die wij ermee hadden. Is dat een goede associatie? Nou, het rapport beoogt wel breder te zijn. Het rapport beoogt allereerst inzichtelijk te maken... dat de discussie hier in Den Haag vaak gevoerd wordt... over exacte applicaties waar u het zojuist over had. Biometrie, het paspoort, uh, vandaag het elektronisch patiëntdossier. Maar wat je... Eigenlijk ziet als je naar, naar de praktijk kijkt, naar, naar al die systemen die op uitvoeringsniveau bij sociale diensten, bij de politie, eh, overal eigenlijk in het land gebruikt worden, dan zie je dat het veel verder gaat dan de losse applicaties, de technologie. Hoe bedoelt Wat je u dat? Verder? Nou, eigenlijk de titel e-overheid zegt het al, je had het juist: het is informatieoverheid. We discussiëren te veel over de technologie, terwijl wat er gebeurt is: we koppelen informatie aan elkaar. We koppelen informatie over burgers. We vullen nu op dit moment allemaal onze belastingaangifte in. De Belastingdienst heeft in feite heel veel al voor ingevuld voor u. Maar waar halen ze die informatie vandaan? En als die informatie niet is klopt, wat is uw positie als burger dan? Dus het gaat over meer dan privacy alleen, het gaat ook over keuzevrijheid. Als u met een OV-chipcard hier in Den Haag reist... dan worden die gegevens gebruikt, worden opgeslagen... worden verspreid aan andere organisaties, gaan een netwerk in. U zegt, uh, wij zijn ons dat niet zo bewust... maar wat u volgens mij in het rapport ook beweert... is dat de overheid zelf zich hier eigenlijk ook helemaal niet echt van bewust is... wat er eigenlijk precies allemaal kan en dus ook al gebeurt. Ja, dat klopt. De discussie gaat hier in Den Haag dus over die individuele applicaties. Dan is het uh, goedgekeurd, zoals wellicht in de toekomst... het elektronisch patiëntdossier goedgekeurd gaat worden. En dan vervolgens gaat het zijn gang. Maar dat zie je natuurlijk ook aan internet. Dat ontwikkelt zich verder. Technologie is niet iets wat vandaag geaccepteerd wordt en morgen zo blijft. Nee, dat, dat ontwikkelt zich verder. Dus al die applicaties die we ooit hier hebben goedgekeurd met z'n allen... krijgen een eigen dynamiek, Ja, en wat, verder. En wat is het gevaar daarvan dan? Waar moeten we bang voor zijn? Nou, een van, kijk privacy, maar dat is de dis bekende discussie. Een van de andere gevaren is, um, we gooien nooit meer iets weg. Systemen kunnen eindeloos gegevens bewaren. Um, er worden profielen van burgers gemaakt. Dus u wordt op een bepaalde manier getypeerd. Bijvoorbeeld als een bepaald type belastingbetaler. Hoe lang blijft u dat type burger? Nog twintig jaar? Maar u, als mens ontwikkelt u zichzelf. Dus um, bijvoorbeeld een debat over um, de kwaliteit van gegevens... Een debat over. Um, hoe, hoe lang het... het bewaard mag worden. Ja. Want u zegt. Uh, een mens verandert. En bijvoorbeeld. dat patiëntendossier. Waar we, het over, uh, waar we het over hadden. Een patiënt verandert ook. Die krijgt ook. Ik bedoel, die, die kan andere ziektes krijgen. andere medicijnen. De, maar dan ligt er iets anders vast. over hem of haar. Ja, de profielen blijven lang vast liggen. En wij hebben wel in wetgeving. allerlei bewaartermijnen afgesproken. Maar als je naar de praktijk kijkt. en dat is wat we met dit rapport ook hebben gedaan. heel veel gesprekken gevoerd. gekeken naar hoe de werkelijkheid eruit ziet, dan zie je dat die gegevens nooit weggeworden. Nee, en maar het en, en, komt altijd van pas. En hoe erg is dat voor mij als burger? Nou ja, voor burgers maakt het het kwetsbaar, want de bewijslast komt bij u te liggen. Op enig moment moet u aantonen dat u niet meer zo bent. Ja, wat voor gegevens heeft u daar dan weer voor nodig? En die moet u ook vervolgens weer overleggen. Maar het gaat ons niet alleen over de kwetsbaarheid van de burger zelf, maar ook de kwetsbaarheid van de overheid. De, de overheid leunt en steunt op informatie steeds meer. En de overheid maakt zichzelf ook kwetsbaar als ze met fouten gegevens doe, doe, dat is Ja, hoe? Dan geeft u eens een voorbeeld? Nou, als ik als, ik als um, uh, opsporingsinstantie met verouderde gegevens werk... of niet de juiste gegevens... We kunnen nog altijd het, het uh, bekende voorbeeld van de passagier... die van Amsterdam naar Chicago vloog... en uiteindelijk niet op de betreffende lijsten bleek te staan. Dat is een bekend voorbeeld. Maar zo zijn er natuurlijk nog meer instanties... dat we hadden gedacht de juiste informatie te hebben... maar achteraf bleek niet zo te zijn. Het Maasmeisje is een ander voorbeeld instanties die onvoldoende met elkaar samenwerken... onvoldoende over de juiste informatie, de correcte informatie beschikken... en dat maakt de overheid zelf ook ja, kwetsbaar. Maar die overheid gebruikt die digitalisering en alles wat tegenwoordig kan... juist maar al te vaak om te zeggen... nou, het is heel handig dat we dit kunnen doen... want dan kunnen we de strijd aan met uh, de onveiligheid... en de strijd aan met terrorisme. Ik bedoel, de overheid gebruikt het ook. Ja, Totdat je zoveel gegevens hebt verzameld, zo'n enorme berg aan gegevens... dat je de speld niet meer een nooiberg kunt vinden. Maar zegt u dus maar... een te veel aan gegevens is op een gegeven moment ook niet meer goed. En dat is dus ook niet fijn voor een overheid... want nee. die kan dan zelf ook niet meer door de bomen nee. het bos zien. Die ziet niet meer de juiste gegevens binnen de enorme brei aan gegevens die men verzamelt. heeft. Nu komt u met dit rapport, is dat dan eigenlijk al niet een beetje aan de late kant? Want eigenlijk zegt u, de techniek is op de loop gegaan met een overenthousiaste overheid... En, en die is eigenlijk helemaal niet bewust met waar ze mee bezig is. Kan je het nog keren? Kan je het nog leren? Wij willen in ieder geval met dit rapport een bewustzijn neerleggen. En met name ook een politiek bewustzijn. Dat hier in Den Haag de discussie over... bijvoorbeeld zoals vandaag het elektronisch patiëntdossier... gevoerd wordt langs het debat van meer dan alleen maar privacy... meer dan alleen maar de beveiliging van bijvoorbeeld de overchipkaart. Dat het debat gaat over hoe willen we deze systemen ontwikkelen. En exact wat u zegt, hoe ver wilt u het laten gaan? Wanneer zeggen we een keertje, deze koppeling willen we niet hebben? Want dat vinden we om allerlei redenen te ver gaan. Ja, en u zegt dat debat is er nu eigenlijk veel te weinig. Dat debat wordt niet gevoerd langs de band van informatiestroom... het wordt alleen maar gevoerd langs de band van losse individuele applicaties en technologie. Maar niet over de verkoppelde wereld die we inmiddels met z'n allen gecreëerd hebben. Dit ja. is alweer een best ingewikkelde zin, want wat raadt u de overheid dan aan? Hoe moeten ze, langs welke weg moeten ze het debat dan goed gaan voeren? Nou, een van de aanbevelingen die wij hebben is, is dat er... Wij noemen dat even een commissie voor de i-overheid e komt. Dat, um, dat is een commissie die over de verschillende departementen heen... over de verschillende beleidsterreinen heen... de verbinding ziet van al die ontwikkelingen. Want dat maakt ons ook kwetsbaar. We zijn hier iets aan het doen en we zijn daar iets aan het doen... Met verschillende departementen, verschillende beleidsambtenaren, maar die weten eigenlijk van elkaar niet wat ze aan het doen zijn. Die ja. weten vervolgens ook niet wat er uiteindelijk gekoppeld wordt en wat ja. de effecten daarvan zijn. Dus dat moet een betere stroomleiding uh, hebben? Nou, het wordt allereerst een, een, een meer een besef van deze ontwikkeling en vervolgens daarop sturen en af en toe zeggen tot hier en niet verder. Ja. En, en heeft Donner er enig verstand van, denkt u? Dan moet u het rapport oh, zo aan aanbieden. Oh, gaat aan het aan, aan minister Donner aanbieden? Ja. Nou ja, hij is uh, de minister van het ja. departement... wat toch een primaire verantwoordelijkheid hier heeft. Ja. Blijf even zitten, want meegeluisterd heeft Gert van den Berg. Hij is senator van de SGP. En we zeiden het net al, hier in Den Haag... is dus over dat patiëntendossier vandaag uh, vergaderd in de Eerste Kamer. En uh, dat is ook onmiddellijk opgeschort... Uh, meneer Van den Berg, uh, als u dit verhaal zo hoort van uh, mevrouw Prins... van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid... Uh, deze argumenten zijn die van invloed geweest op die discussie daar zojuist? Gedeeltelijk. Het, het verhaal is heel herkenbaar voor mij. Uh, wij zijn niet in de valkuil getrapt als Eerste Kamer... toen uh, het wetsontwerp bij ons uh, kwam om meteen uh, zeg maar tot behandeling over te gaan... naar wat commissievergaderingen. Wij hebben gezegd... Er zijn zoveel problemen. Uh, het heeft zo, kan zulke verstrekkende gevolgen hebben. En toen hebben wij, een, uh, onder leiding van het Zattenau-instituut, een panel met deskundigen laten komen. En die hebben met ons gedebatteerd. Uh, Daar konden we vragen aan stellen. Dus ja, wat met dat rapport. wat vanmiddag aangeboden zou worden, bedoeld wordt, dat hebben wij hier uh, als. Uh, is de Kamerleden ook gedaan. Dat heeft u gedaan inderdaad op dit specifieke dossier... Hè, van ja. het elektronisch patiëntendossier. Ja. Wat mevrouw Prins zegt is dat ze graag zou willen dat u en uw collega's... en ook de collega's in de Tweede Kamer het veel breder trekken... en het niet meer per individueel dossier bekijken... maar eens een echt debat op touw zetten van wat je wil... met al deze technische mogelijkheden. Al, dat, al die koppelingen die maar mogelijk zijn. Ja. Maar uh, het lijkt al of uh, mevrouw Prins ook wat helderziende is... Want wij hebben uh, met de Kamer oude stijl nog in mei daarover een debat. We hebben verschillende beleidsterreinen op de rij gezet. En daar voeren wij een integraal debat over Ja, wat doet de overheid met gegevens, uh, gaan we te ver? En daar zullen deze aspecten aan de orde komen. En het is heel goed denk ik dat dit rapport uh, aan de minister aangeboden wordt. Ik neem aan dat het ook publiekelijk beschikbaar is. Daaruit zal ongetwijfeld geput worden. Goed, en dan wordt er misschien toch uh, uh, ja, over dus een tijdje hebben... weer verder gepraat over dat elektronisch patiëntendossier, maar dan moet nou, wel dat wat meer duidelijk zal... worden. Ja, dat zal voor die tijd gebeuren. De minister heeft tot volgende week uh, tot de 29e uit mijn hoofd uh, schorsing gevraagd. En ja, dan zal ze met een antwoord komen en dan zullen wij als Kamer kijken of we uh, ja, hiermee verder willen. Maar los van dit debat is dat integrale debat er uh, in mei. En daar gaan we ons met, met verschillende aspecten hiervan bezighouden. Nou, mevrouw Prins, u wordt op uw wenken bediend. Althans, in elk geval door de Senaat. Nu de Tweede ja. Kamer nog. Goed dat er nog een Eerste Kamer is. Zo is het, meneer Van den Berg. Ja, wordt u hier vrolijk van als u dat hoort? Ik word hier zeker vrolijk van. Ik, wat mij betreft heeft de Eerste Kamer altijd een belangrijke rol gespeeld. Alleen, um, het probleem is als de Eerste Kamer die rol speelt... zij zitten eigenlijk helemaal achteraan in het traject. Ja. En je ziet bij het elektronisch patiëntdossier... dat er inmiddels miljoenen verspijkerd zijn... dat de gegevens feitelijk al worden uitgewisseld. Dus dat de praktijk er al lang is. Ja. Goed, nou, u gaat het zo allemaal vertellen tegen minister Donner... en al die andere mensen in dat zaaltje in Nieuwspoort... waar dat uh, rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid wordt gepresenteerd. Corine Prins, dank u wel. Graag gedaan. En het is tijd voor een serie uit onze... Uh, voor een serie, het is niet tijd voor een serie... het is tijd voor een deel van de serie Korte Verhalen in één minuut. Eén minuut. Je jongste zoon, ja dat is natuurlijk, uh, de oudste zoon is al uh, ook helemaal in Feyenoord, uh, met, met Feyenoord opgegroeid. Papa die de, in de woning staat te juichen als ze al van Moskou winnen met, met 1-0. En in de return dan vervolgens uh, 4-1 verliezen en dan is het weer Janker geblazen. En de, en, en de jongste die, uh, die groeit dan ook met Feyenoord op. En dan is hij vijf jaar heeft al zijn fijne spullen die hij in de loop van die vijf jaar heeft gekregen. Dekpet, pennen, een e2, posters en sjaaltjes. Op één grote hoop. Ja, en dan komt hij naar mij toe en zegt van ja... Het is een waarloos team, ze spelen kloten. Ze hebben een mooi stadion, maar is dat is het helemaal. Dus alles is Ajax. Een lamp, uh, zo'n e. Zo'n zo pennenbakje. Ajax dekbed. Ajax klok. U hoorde 1 minuut van Chris Bajema. En de complete collectie 1 minuut is te vinden op onze website. vpro.nl slash 1 minuut. You look like a little kid with bruises on your knees You will never cop to the damage that's been done You will never stop, cause it's too much fun Now you want somebody to be your buttercup To your dad. You want my forgiveness, and that I will give to you. But you got yourself into this mess, there's nothing more I can do. Now you want somebody to be your buttercup. Get below the bell America. Dame van de alternatieve country wordt ze wel genoemd. Lucinda Williams was dit met Buttercup. En we gaan naar Bert Versloten. Ja. Want het internationaal atoomagentschap heeft zich laten horen over de crisissituatie in Japan. Ze heeft een, uh, een vliegverbod ingesteld voor vliegtuigen. Een 30 kilometer no-fly zone. Daar kan het blijkbaar wel in Japan. Voor boven die uh, kerncentrale. Verder overigens zijn de waardes die gemeten worden nog steeds wat aan de lagere kant. Als je het vergelijkt bij eerder vandaag. Dus in op een gegeven moment om een uur of drie zijn die naar beneden gegaan. En de laatste update is dat die nog steeds laag zijn. En uh, het slechte nieuws daarbij is wel dat waarschijnlijk de kern geraakt is. En ze weten dus niet precies wat er geraakt is. Maar dat het niet helemaal goed is, dat is wel duidelijk. Er lekt in ieder geval wel van alles. Dus dat betekent nog niet dat het een stabiele situatie is. Dat is het laatste nieuws van het internationaal atoomagentschap. Oké. Okay. Bert van Sloten tot zover over Japan. Hij zei het al, daar is boven het rampgebied een no-fly zone ingesteld. Dat nu is niet het geval, nog niet. Boven Libië, de onrust en de ontwikkelingen in de uh, Arabische wereld... Uh, blijven aanhouden, gaan hard. We lezen nu ook dat de noodtoestand in Bahrein is afgekondigd. En ook in Jemen escaleert het enorm. Al uh, Zondag vielen daar al tientallen gewonden... toen er demonstraties in de hoofdstad Sanaa daar uit de hand liepen. En vandaag heeft de overheid daar extra troepen in de hoofdstad... Ingezet, ja, Alice. we gaan daarover praten met uh, verslaggeefster Ellen van Dalen. Zij is in Jemen, in Sana. Heel even Ellen, voor onze duidelijkheid. Is er nou in Jemen eigenlijk ook al een noodtoestand afgekondigd? Nou, wel in Aden en dat is een stad in het zuiden, maar dat is al enkele weken zo. En het gerucht gaat al langer dat dat ook voor Sana zou gelden, maar ik heb dat in ieder geval niet bevestigd gekregen. Ja, en vertel eens iets meer over de situatie op dit moment. Ja, nou de situatie is in vergelijking met de afgelopen zondag een stuk rustiger. Het was wel zo dat ik vanmorgen vroeg weer richting het gebied ben gegaan waar uh, de demonstranten divakeren. Dat is bij uh, het universiteitsgebouw. De eerste indruk was toen wel dat de sfeer gespannen was. Want uh, de wegen werden toen echt uh, zeg maar actief gebarricadeerd door soldaten. En dat had ik voorheen nog niet gezien. Meestal hangen ze dan een beetje op de hoek. En uh, tolereren ze alles, maar ze moesten nu echt een, een poging ondernemen om er toch op een andere manier binnen te komen. En dat is niet zo makkelijk meer, want de buurt heeft er en der in de smalle straat allerlei muren gebouwd. Dat is op eigen initiatief gedaan. En uh, waarschijnlijk is dat ook om te voorkomen dat uh, uh, de demonstranten, die willen hun gebied heel graag uitbreiden, dat zij hun tenten dus in deze straten ook gaan bouwen. En dat levert natuurlijk voor hen... Veel onrust op, en uh, ja, dat willen zij voorkomen. Dus het is iets moeilijker om dat terrein nu uh, op te komen. Maar je bent er wel gekomen. Ik ben er wel gekomen. Ja, wij vinden natuurlijk altijd onze weg als journalisten. <laughs> Goed, gisteren zijn er wel drie journalisten en een fotograaf het land uitgezet. Wat, wat heb je daar eigenlijk over gehoord? Ja, dat gaat om twee Engelsen en twee Amerikanen. Het zijn freelancers. En zij waren hier op een studenten- en of toeristenvisum. Die studentenvisie was dat ze dus zouden, Arabisch zouden gaan studeren hier op een taalschool. Nou, vermoedelijk zijn ze daar uh, niet of nauwelijks geweest. Uh, ze schreven uh, of fotografeerden voor onder andere BBC, Wall Street Journal, Washington Post, dus best gerenommeerde bladen. Uh, wie hen precies verlinkt heeft, dat is niet helemaal duidelijk. Um, ja, dus dat, dat weten we niet. Uh, ze zijn in ieder geval, uh, zijn er soldaten, zijn er uh, in hun huis gekomen. Dus hoe zij dan ook weten waar ze wonen, dat weet ik ook niet precies. Maar ze wonen wel alle vier in één huis. Mm -hmm. um, ze zijn toen meegenomen naar de immigratiedienst, hebben daar een aantal uren gezeten. En zijn eigenlijk direct uh, daarop naar het vliegveld uh, gebracht. En dan mochten ze kiezen uit een uh, reeks van landen waar de, de eerste uh, vluchten naartoe zouden gaan. Dubai, Istanbul. Ze moesten het ticket zelf betalen. En um, ja, zij zitten daar nu. Uh, hoe het nu met hen gaat, weet ik niet. Maar ik heb ook helemaal niets verhoord of zij nou op een bepaalde manier verhoord zijn... of onder druk zijn gezet, geïntimideerd. Dat nee. is niet bekend. Ze zijn er ook wel het land uitgezet. Zijn er nog wel, ja. wat, zijn er nog wel wat, wat westerlingen over daar? Nou, heel weinig. Um, sowieso zoals vandaag en gisteren ook, als ik dan op dat uh, plein ben, dan zie ik eigenlijk nauwelijks uh, uh, zeg maar Westerlingen. Mm -hmm. Gisteren helemaal niet. En um, ja, zoals je misschien gehoord hebt, heeft uh, ook de Nederlandse ambassade uh, tot twee toen een dringend verzoek gedaan van uh, jongens, jullie moeten het land verlaten. Um, voor zover ik weet heeft één gezin daar uh, op gereageerd. Uh, en die is naar huis getrokken. En de mensen die zeg maar, op verlof waren in Nederland. daarvan is wel bekend dat zij uh, niet zijn teruggekeerd. Ja, okay. mensen voelen zich toch niet aangesproken dan? Begrijp ik dat goed? Nee, want het is ook eigenlijk een beetje zo dat. Kijk, het, waar, het echt, waar je echt een beetje de spanning voelt. dat is dus om dat gebied waar dus de demonstranten zitten bij dat universiteitsgebouw. Nou, dat gebied breidt zich wel uit. Maar zodra je daar dus uh, uitkomt. Dan heeft, is, is, ja, heb je daar ook weer het leven zoals dat uh, elke dag plaatsvindt met, met de kraampjes en de winkeltjes en uh, een en al bedrijvigheid. Dan heb je echt eigenlijk niet door dat er uh, überhaupt iets aan de hand is. Hmm. Nou, jij, jij bent daar voor, uh, voor de VPRO Radio. Wanneer uh, kunnen we weer een uh, uh, volgend verslag van jou verwachten? Wanneer is dat te beluisteren? Nou, ik uh, hoop uh, aanstaande zondagavond tussen 7 en 8 uur op Radio 1. Goed zo. Bij bijvoorbeeld buitenlands. Nou, kijk een beetje uit. Pas goed op jezelf, Ellen van Dalen van de VPRO. Is dus in Sanaa in Jemen. En ook daar is het erg onrustig. Goed, het is bijna na vier uur zometeen het nieuws. En daarna gaan we het hebben over Nederlandse politiek. Want dan hebben we ons eigen politieke vragenuur. En dat alles na het nieuws van vier. Maar het is wel, nee, weliswaar Nederlandse politiek. Maar wel veel over buitenland hoor. Over Japan natuurlijk. Libië. Libië, Japan. Ja. Maar toch ook wel echt typisch Nederlandse dingen. Precies. Tot zometeen. Morgen om zeven uur. Meestergitarist Isaac Elias. Luister naar kunststof morgen van zeven tot acht. Isaac Elias. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.